Christiaan Bonenbakker met het NOS journaal. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat het nieuwe bestuur snel vorm zal krijgen... en dat de Taliban niet streven naar afzondering. Ze willen juist samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Verder zei de woordvoerder dat de Taliban de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan zullen respecteren... maar wel binnen de sharia. Eerder sprak VN-topman Guterres zijn zorgen uit over de mensenrechten in Afghanistan. Tijdens het vorige Taliban-bewind mochten vrouwen niet werken of naar school. Op de luchthaven van Kabul is een chaotische situatie ontstaan... doordat veel Afghanen het land willen ontvluchten. Honderden mensen proberen de luchthaven binnen te komen... nu de Taliban de overwinning hebben geclaimd. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die voor de Amerikanen hebben gewerkt... of die onderwijs hebben gegeven aan meisjes. Het vliegveld wordt bewaakt door de NAVO, die alleen militaire toestellen toelaat... zodat landen hun ambassadepersoneel kunnen evacueren. Alle commerciële vluchten zijn geschrapt. De Taliban laten de evacuatie toe en zeggen dat ze niet van plan zijn de luchthaven in te nemen. Canada gaat op 20 september naar de stembus. Premier Trudeau heeft verkiezingen uitgeschreven in de hoop dat zijn liberale partij... dan een meerderheid in het parlement zal krijgen... Nu heeft Trudeau de steun van de oppositie nodig, waardoor hij niet al zijn plannen kan uitvoeren. Daarover heeft hij zich de afgelopen tijd geregeld beklaagd. Trudeau hoopt te profiteren van de succesvolle vaccinatiecampagne in Canada en zijn programma om de economie draaiend te houden. Zijn partij ligt in de peilingen op kop, maar een meerderheid is nog niet in zicht. Het weer. De bewolking neemt toe. In het noordwesten kan al een bui vallen. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. En het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit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 Zfm. Zfm. Zfm. ZFM, maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Oh, I'm on my way. You found your way to my heart. Knew you were heading the right from the start. Sangria under the start in an ocean of love Tell me that you're Guitar, trying to play Fleetwood You're always in some kind of mess. I never know what to expect. Oh no. and bumped your head, because you left a number on your phone, so now maybe I'm the one to blame. Terrasa, me matas, eh, eh, eh. Contigo, todo rico, déjalo. Ven conmigo pa' pasarla, cabrón. Baby, me, Dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, oh, Que pase lo que De no mama. Baby,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 I'm feeling obviously revealing. Let me be your paper man. I love to be a joker, I'm angry, boy. I Moka, come get feel like a get a little closer me in come for me closer, just say Let me get that. Dus je Oh, <laughs> oh, To your touch you're the reason i believe in love